Bij een brand in het Britse Essex zijn vannacht vier kinderen en hun moeder omgekomen. Een meisje van drie ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. De brand begon op de benedenverdieping van een rijtjeshuis... toen het gezin boven lag te slapen. De vrouw en drie van haar kinderen kwamen ter plekke om. Het zou gaan om twee jongens van zes en dertien en een meisje van elf. Een kind van negen stierf later in het ziekenhuis. In de buurt van het huis stond ook een auto in brand... De plantweer dacht aanvankelijk dat alleen de auto geblust moest worden... maar ontdekte daarna dat een woonhuis in lichterlaaien stond. De Oostenrijkse skydiver Felix Baumgartner heeft gisteren nog een record verbroken. Meer dan 8 miljoen mensen keken via YouTube naar de live-uitzending van De Vrije Val. De Oostenrijker sprong van 39 kilometer hoogte uit een ballon. Daarmee verbrak hij het record van de hoogste ballonvaart en de hoogste parachutesprong... Tijdens de val bereikte de Baumgartner een snelheid van 1343 km per uur. Hij is de eerste parachutist die door de geluidsbarrière is gegaan. Het weer, stapelwolken, maar ook af en toe zon. Het is zo'n 13 graden. In het noordwesten kan een bui vallen. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. In de middag ook wat zon. En dan wordt het een graad of 14. ANWB-verkeersinformatie op de A73 Nijmegen richting Maasbracht... is de oprit dicht bij Roermond-Oost door een afgevallen zeecontainer. En een file op de N14 leidt ze dan richting Den Haag... van 2 kilometer tussen de aansluiting met de A4... en afrit Voorschoten door werkzaamheden. Als ondernemer ben je een ster in multitasken. Delegeren? Ach, voordat je het hebt uitgelegd heb je het zelf al gedaan. Elk probleem heb jij in een handomdraai opgelost.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 Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaan we het hebben over de vraag waar het nieuwe Tialf moet komen. Oud Tialf-directeur Jan Wagenaar is hier inmiddels aangeschoven. Vindt dat het naar Zoete Meer moet. PVV-politicus Richard de Mos die wil Tialf naar Den Haag halen. En ook nog steeds bij ons is voedingsprofessor Frans Kok. Tegen half vier hoort u onze dichter bij de dag, maar eerst gaan we het hebben over Cuba. Good evening, mijn fellow-citizens. Vluchten kan niet meer. This government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 President Kennedy was dat, want vandaag is het precies 50 jaar geleden dat de Amerikanen ontdekten dat er Russische raketten op Cuba stonden. Een halve eeuw later is de dreiging van een grootschalige kernoorlog minder groot geworden, maar meer landen dan ooit tevoren beschikken over nucleaire wapens. Sikkel van der Meer, onderzoeker van het instituut Klingendaal. Ja, meneer van der Meer, welke plek in de wereld loopt nu op dit moment het grootste risico om beschoten te worden met een kernwapen? Nou, op zich, het risico dat landen echt gaan schieten met kernwapens... is niet zo heel erg groot. Maar als je een plek moet aanduiden, dan zou ik toch Pakistan en India noemen. Dat zijn twee landen die op erg gespannen voet met elkaar staan. En allebei over een behoorlijk arsenaal kernwapens beschikken. En ja, zeker omdat Pakistan toch een beetje een, een instabiele staat is... zou het daar wel eens uit de hand kunnen lopen. Ja, laten we even teruggaan in de geschiedenis. Jan Wagen naar de Cuba-crisis. Kunt u zich die herinneren? Jazeker. Ik vond het toen vrij beangstigend. En alles wat de Verenigde Staten betreft, betreft eigenlijk ook Europa dan. Het was niet iets wat je ongemerkt aan je voorbij doet. Nee, hoe, hoe, hoe, hoe oud was u in die tijd? Ja, dat is 15 uh, jaar, jaar. geleden. <laughs> geleden. Ja, nu, nu wil ik mijn leeftijd ja. bezen. Nou, dus ja. uh, toen 19 jaar was ja. ik. Ja. En, en was het angstig? Ja, ik ja. vond het wel angstig wat je daarvan meekreeg. Ik zat op een middelbare school. HBS ja. destijds. En het werd ook besproken. De hele situatie rond Cuba toen op dat moment. Ja. Frans Kokko je. Ja, ik was 12. En ik weet dat. Ik, je kon het aan, aan je vader en moeder kon je het zien. Dat hij uh, zich zorgen maakte? Ja, dat kon je zien. En dat ze, Want wat was er aan de hand? En lezen. Nou ja, er was toch een dreiging van een wereldoorlog. Dat, dat, uh, Amerika en Rusland maakten ruzie over wie de baas was op Cuba? Ja, de Russen die hadden voor zover mijn historische. Uh, Zult u het even aan meneer Van der Meer vragen? Zeker maar meer. Is dat le le even ja. Uit, ja. <laughs> legt u even uit. Nou, niet dat ik niet in jou geloof, oh. af maar... Meneer Van der Meer, legt u even uit, wat, wat, was er, wat, wat werd er ontdekt? Um, nou, we zaten op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Hè. De Amerikanen en de Russen stonden echt over de hele wereld tegenover elkaar. Van wie gaat de overhand krijgen? Het communistische systeem of het kapitalistische systeem? En toen bleek opeens dat um, de Russen bezig waren om kernwapens op Cuba te installeren. En dat was een, een beetje een, een, een rare doorbraak die de Amerikanen niet verwacht hadden. Want nou, kernwapens stonden in Europa, hè, tussen het Oostblok en het Westen. Hè, bij Polen en Duitsland daar in de buurt. Maar ineens vlak bij Amerika kernwapens... Daar was ook het hele verdedigingssysteem van de Verenigde Staten niet, niet op toegerust. Ik kwam zo dicht in de buurt. Zat, ja, toen liepen de spanningen ineens heel erg op. Ja, en die waren dus ook merkbaar, hoorden we hier net aan tafel in Nederland. Mensen maakten zich echt zorgen. Ja. Was er veel angst dat, er ook dat het ook werkelijk uit de hand zou lopen? Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik was nog niet geboren toen. Nee. Um, Oké, okay, dan uh, we weten we uh, ook uh, dat u heel jong bent. <laughs> ik, ik ben historicus, dus ik heb wel, ik heb wel enigszins me ingelezen. Um, ja, de Koude Oorlog was letterlijk op zijn hoogtepunt. Dus men was überhaupt al in Nederland heel bang dat er een nieuwe wereldoorlog zou uitbreken. Mm -hmm. En uh, als er ineens de spanning oploopt rondom kernwapens. En hij was ook echt. Het is Sprake van misschien wel een, een atoomoorlog. Dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten kernwapens tegen elkaar zouden gaan inzetten. Ja, dan ben je als Nederland ben je een van de eerste slachtoffers. En dan kun je het wel schudden. Dus dat is logisch dat ook in Nederland de spanning erg hoog opliep. Ja, is die angst uh, later nog ooit nog zo groot geweest als toen of was dat eigenlijk het hoogtepunt van de angst? Nee. Ik zie nee. hier al, al, al schuddende hoofden aan tafel. Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Inderdaad, de Cuba-crisis wordt echt als het hoogtepunt van de Koude Oorlog genoemd. Nee. Het enige nee. moment eigenlijk waarom, waar, waar, waarop echt een, een derde wereldoorlog dreigde. Uh, al moet ik daarbij aantekenen: uh, 1950-1953 Koreaoorlog is ook wel een hoogtepunt geweest. Toen is er ook gedacht over de inzet van kernwapens. Maar de Cuba-crisis kwam het echt heel erg dichtbij. Ja. Want was het niet zo was... dat, dat Kennedy die eiste op een gegeven moment van van Khrushchev dat ze dus die schepen terug ja, daar in de varkens bij. Precies, inderdaad. En dat, en, dat heeft hij, en dat was nog maar kantje boord of hij dat zou doen, ja of nee. Ja. Uiteindelijk heeft hij het wel gedaan en toen was het in één keer weer... Er uh, was de, spanning, was het weer goed. Ja, was de ja. spanning uit de lucht. Ja, inderdaad. Ja. Er zijn keihande onderhandelingen gevoerd... Ja. tussen de Amerikanen en de Russen om die, die schepen te laten omdraaien. Ja. Wat een gezichtsverlies voor de Sovjet-Unie was. Maar uiteindelijk is er toch een deal gesloten waarbij de Amerikanen hun uh, kernwapens... Uh, of raketten in ieder geval uit Turkije en Italië... hebben teruggetrokken in ruil voor het terugtrekken... van de Russische wapens van Cuba. Ja, Laten we eens kijken naar nu. Want u zei net, nou ja, als het een plek op de aarde moet aanwijzen... waar het zou kunnen gebeuren, is het India-Pakistan. Uh, zijn er nog meer gebieden waar... want we horen bijvoorbeeld ook veel over Iran... en de angst die er bestaat voor, uh, met name vanuit Israël... voor het maken van een kernwapen daar. Is dat ook een serieuze dreiging? Ja, dat is een serieuze dreiging. Uh, er zijn meer landen uh, die kernwapens hebben... en die met kernwapens bezig zijn... maar Iran staat momenteel het meest in de belangstelling... omdat ja, Iran eh, toch een beetje in het verdachte bankje zit. Iran mag geen kernwapens maken. Ze hebben het non-proliferatieverdrag ondertekend dat dat verbiedt. En eh, ze lijken er stiekem toch mee bezig te zijn. Hoewel echt bewijs nog steeds ontbreekt wijzen alle signalen erop. En ja, het Midden-Oosten is uh, ook niet de meest uh, stabiele regio. Uh, Iran heeft nog wat vijanden in de regio. Dus ja, met name Israël dreigt eigenlijk een beetje met militair ingrijpen... om het Iraanse nucleaire programma te stoppen. Ja, Frans goed? Wat ik toen in, ik weet niet of u dat gezien hebt, in de VN uh, Netanyahu... Die, die dat begon te tekenen, hoe ver ze nou in Iran zijn. Ja. Dat was toch wel een beetje bedenkelijke propaganda, of, of vond u dat niet? Nou ja, kijk, het, het hele steekspel rondom het Iraanse nucleaire programma is propaganda. De Iraniërs plegen propaganda, de Israëliërs plegen propaganda. En de Amerikanen doen zo nog een duit in het zakje... afhankelijk ook van welke uh, richting men is, hè, democrat of republikein. Mm -hmm. um, juist omdat er zo weinig zekerheden zijn... het hele Iraanse nucleaire dossier is een en al mm -hmm. vaagheid en, en onbewezen stellingen. Ja, dan krijg je al heel snel dat het propaganda wordt inderdaad. Ja. Nog een ander gevaar, waar ook, regelma ook regelmatig opgewezen wordt... is dat terroristen een kernbom in handen zouden kunnen krijgen. Hoe reëel is dat gevaar? Nou, persoonlijk, ik moet eerlijk zeggen, daar verschillende meningen over... maar persoonlijk vind ik dat uh, niet een heel erg groot gevaar... in de zin dat ze echt een kernwapen kunnen laten exploderen. Um, de kernwapens die er zijn in de wereld zijn over het algemeen heel goed beveiligd. Uh, dus zelfs al kun je een kernwapen stelen... dan nog heb je allerlei verschillende codes nodig. bijvoorbeeld eentje van de president, eentje van de hoogste generaal... Uh, voor terroristen is het bijna onmogelijk om een kernwapen te laten afgaan. Maar wat je wel kunt doen als terrorist. en uh, nou dan wil ik niemand op ideeën brengen, natuurlijk. maar uh, als je een kernwapen steelt. een kernkop of, zo, of zoiets. en dat, dat is enorm moeilijk hoor. Dat, ik maar goed, erin... Het is niet uitgesloten? Het is niet uitgesloten in landen als Pakistan met name. Hm. Stel dat je daar uh, uh, conventionele explosieven tegen aanplakt. dus gewoon een bom, gewoon buskruid. en dat laat je exploderen. dan heb je niet een paddenstoelwolk, geen atoomexplosie. maar je brengt wel met zo'n explosie radioactief materiaal de lucht in. En als als je dat midden in een stad doet, New York, Washington, uh, Amsterdam, Hilversum... Uh, ja, dan, dan, dan kun je daar behoorlijk wel paniek mee zaaien. Ja. Want ja, mensen raken radiatief besmet. En dat is ook een angstscenario. Ja. U noemt al twee keer Pakistan. Dat is dus eigenlijk een heel gevaarlijk land. Ja, uh, Pakistan is een gevaarlijk land. In die zin dat ze heel druk werken aan kernwapens. Ze hebben ook al een flink arsenaal. Maar ze zijn nog flink aan het uitbreiden. Terwijl het regime in, in Pakistan instabiel is. Hè? Er zijn hele gebieden van het land... die lijken niet meer onder het centrale gezag te staan. Er zijn er allerlei moslim-extremisten... Eh, eh, die daar de dienst uitmaken. Eh, die openlijk dreigen met ja, het Westen platleggen. Ja, je moet er toch niet aan denken... dat dat soort extremisten eh, een kernwapen in handen kunnen krijgen. En kunnen we daar iets aan doen om dat te voorkomen... of om Pakistan wat meer op de rit te krijgen? Of is dat ook een hele moeilijke vraag? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Zeker als je bedenkt dat we in Afghanistan... dat al jarenlang aan het proberen zijn. Hè? En in Afghanistan lukt het ook niet echt. Pakistan is nog veel groter. Um, en Pakistan zit er ook niet op te wachten. Er is nog steeds een centrale regering. Er is een machtig leger, machtige inleggediensten Die zeggen, ja, uh, dat zijn onze kernwapens. Dus wij zorgen daar goed voor. Daar heeft de Westen helemaal niks mee te maken. Dit is de dag. I still get a low I still give Michael Kiwanuka, I'll get along. Dat is toch hetgene waar niemand aan twijfelt. Kramer begint aan zijn laatste meters. Ongelooflijk, dat de prestatie van Piet Kleine. die er een schitterende aanval op de wereld in ontbreekt. En een voltie op wordt hier de nieuwe wereldkampioen gehuldigd: Martina Sablikova. Nu al gaat die hij swingend over het ijs. Het niet fantastisch om te zien wat deze man terug. Kramer rijdt een dijk van de 10 kilometer. Finisht, inderdaad, onder de 13 minuten. Ja, de schaatsbaan in Heerenveen, Thial, waar al heel wat legendarische wedstrijden zijn verreden. Bijvoorbeeld van Piet Kleine, Martina Sablikova en Sven Kramer. Middenkort begint het schaatsseizoen en Jan Wagenaar wil een splinternieuwe nieuwe schaatstempel bouwen in... Zoete Meer Is dat een goede plek voor het belangrijkste schaatsstadion van Nederland? Daar gaan we over praten met uh, Jan Wagenaar zelf, voormalig directeur van Tiel trouwens. Opnieuw goedemiddag. Ook aan de lijn Hello. is Eelco Derks, hij is directeur van het Tielf Nu. En ook de gast is Richard de Mos. Hij is ambassadeur van de Uithof, de schaatsbaan in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we noemden u net PVV'er, maar dat is niet meer zo. U bent ex-PVV'er en zit voor de groep de Mos in de raad, hè? Exact. En naast mij zit de, de directeur van de, van de Uithof, uh, de Lacroix. Die heeft u ook nog meegebracht. Absoluut. Kijk nou, uh, we zetten zwaar in vanmiddag. <laughs> we beginnen bij Jan Wagenaar, want die heeft een plan. Wat is het plan precies? Nou, het plan is uh, eigenlijk gekomen doordat er een uh, aantal jaren gelegen... wat problemen waren rond de Uithof. En dan, ja, dan schiet een, uh, zoiets uh, eigenlijk weer wortel opnieuw. Uh, Heer de Veen die loopt ook al een aantal uh, maanden, ja, zo niet twee jaar... ook al rond met het idee van uh, nieuwbouw, verbouw. En uh, dan ga je op zijn bezinnen van... waar zou op zich een nieuwe ijstempel uh, de meest uh, geëigende plek voor zijn. Ja, toen dacht u natuurlijk, Zoetermeer. Nou, ik denk groot Haaglanden, dus ik, niet direct naar Zoetermeer. Zoetermeer heeft binnen die regio een versterkte functie als Lesjestad gekregen. Dus vandaar dat je dan ook zegt, ja, daar gaan we in mee. Uh, ik denk dat je gewoon... Wat voor wat stad? Een Lesjestad. Dus binnen het Haaglanden, en nu is het dus een... Uh, lesje. oké. Okay, ja. Ja. Ja. Ja. En nu is het een metropool geworden... Ja, en, en een metropool? daar krijgt een ja, metropool. Ieder krijgt er zijn functie zit. Natuurlijk Rotterdam met een bepaalde functie. Den Haag. Eh, en dan ook de andere gemeenten. Zoetermeer is daar dan de derde grote gemeente natuurlijk. En wat gaat u daar bouwen als het nu ligt? Nou, wat eh, ons betreft in ieder geval, eh, we gaan ervan uit dat het op termijn eh, voor de Uitof een nieuwe locatie moet worden gevonden. En eh, dan denken we zeker dat eh, voor Zuid-Holland en het westen een nieuwe 400 meter baan, 400 meter baan, zeker op zijn plek is. En als je dan alleen bouwt, dan moet je eens gaan kijken, als we dan in Friesland nu, onze Friesen, te lang omtop je bij zoiets. Ja, dan moet je zeggen, dan gaan wij ook kijken of we niet een internationale status aan kunnen verbinden. Ja, dus eigenlijk zit meneer Elko Derks, die zit een beetje te treuzelen, zegt u? Nou, ik, ik weet het niet. Kijk, grote plannen kosten tijd en moeten goed doordacht zijn. Dus het is niet zo... Je spreekt niet over dat je zegt, nee, ik koop een nieuwe vrachtwagen. Nee. Het zijn dus uh, veel grote bedragen. Maar, maar en, dat noemt dus argumenten zitten daar te lang om te tonen. Nou, ik, ik denk dat de Friesen nu... Ja, ze zijn altijd uh, slagvaardig geweest, maar nu ook zeer slagvaardig moeten zijn. Anders dan laten ze het beleg van het brood. Uh, ja, zesloeken. meneer Derks, waarom t, uh, treuzelt u zo? Nou, dat valt op zich wel mee, want ik ben 1 maart begonnen met mijn functie. En uh, uh, intussen zijn de plannen af uh, voor datgene wat uh, wij willen hier gaan realiseren. En we zitten in de besluitvorming. Ja. Dus uh, wij zijn een besluitvormingsproject besluitvormstraject al Het is geen programma van dromen meer. Ook geen programma van wensen, maar een daadwerkelijk programma van eisen geworden. En, uh, dus het gaat hier uh, vrij rap op het ogenblik. En wat kost die? Genoeg. <laughs> Om en nabij. Genoeg. Ja. Er niet we zo... zitten nu in de politieke besluitvorming en ik kan daar gewoon... Uh, Helemaal niets over zit. zeggen? Nee, nee bij dus... de colleges moeten daar eens een besluit over nemen. Voordat, uh, voordat dat naar buiten kan worden. Bij de colleges van uh, Heerenveen is dat waarschijnlijk? Heerenveen en de provincie Friesland. Ja naam. precies, die moeten beide daarover beslissen. Wat ja. kost die van nu meneer Wagenaar? Nou, dat wordt gaat in eerste instantie van een 30 miljoen. 30 miljoen? Ja. ja. En Richard de Mos, wat, u bent ook wat van plan in Den Haag? Ja, ze zeker. In, uh, in Den Haag ligt in de Haagse begroting 45 miljoen euro uh, op, de, op de plank. Ligt gewoon klaar? Die liggen gewoon klaar om hier een uh, topsportcentrum in Den Haag uh, te realiseren. Ja, en wij zetten ons erg in om dat topsportcentrum uh, te realiseren op uh, de locatie van de huidige Uithof, die trouwens de laatste twee jaar uh, al winstgevend draait. En veel meer is dan een schaatscentrum uh, alleen. En daar liggen enorme kansen. Ook al omdat uh, Den Haag uh, de derde stad van het land is. En anders dan Zoetermeer uh, uh, een stuk gastvriendelijker. We weten allemaal dat Zoetermeer vorige week is uh, uitgeroepen tot de me uh, meest gastonvriendelijke stad van Nederland. Oh, u gaat dan een uh, 19 ja, campagne voeren doen. En, uh, voor en, uh, en uh, helaas, uh, Tiof staat op instort al geruime tijd. En uh, ja, ze ja, ze kunnen daar wel. ook goed, goed fietsen. Dus daar wordt maar een fietsstalling gemaakt. Oh, oh, oh. Ja, nee, dat ja, het maar. Volgens mij is Den Haag ook al ingestort. Ja, de... komt hier in Den Haag om een dikke orde. Ja. En uh, nogmaals, we hebben hier uh, ja, die 45 miljoen en wij gaan ons heel hard maken om, uh, om die uh, te investeren in de Uithof. Uh, de bereikbaarheid van Den Haag is natuurlijk uh, gigantisch. Uh, en we zijn een grote stad uh, en, en onze hotels die kunnen ja. zo'n uh, prachtig uh, internationaal evenement als de Schaatsen prima gebruiken. We hebben hier ja. een totale scheidsrecht. Ja. die het ja, ja, Precies, ja. Als, als geïnteresseerde leek, waar, waar gaat dit touwtrekken precies om? Nou ja, het touwtrekken gaat er daarom. Dat ze, kijk, dat Tiof is natuurlijk best een behoorlijk eind van, uh, van Den Haag verwijderd. Dus die concurrentie willen wij ook graag aangaan. Ja, Soetermeer is natuurlijk uh, naast uh, de deur. En dat zal natuurlijk een hele slechte zaak zijn als, uh, als, als twee uh, centra elkaar gaan beconcurreren. En ja. daarom zal het een hele goede zaak zijn dat de heer Wagenaar eens een kop koffie komt drinken. Ja. En de plan is in uh, Den Haag ja. komt uh, ja, want, ja, waarom we werkt u niet samen, heer Wagenaar? Nou, ten eerste, ik vind het heel uh, plezierig te horen wat meneer de Mos allemaal zegt. Kijk, er zijn een aantal dingen die denk ik niet kloppen. Ten eerste is het mooi dat er 45 miljoen op het plank ligt in het kader van al bezuinigingen die de gemeentes moeten doorvoeren, dat is dat één. Twee, als je kijkt naar de uithofzoek er nu ligt... dan is denk ik elke uitbouw, verbouw, die er plaatsvindt, is eigenlijk uh, niet goed. Want door alle verbouw die er al plaatsgevonden is... is de hele logistiek is er weg. Twee... Uh, waarom maar, wacht even, uh, wat bedoelt u daarmee? De logistiek is daar weg. Er nou, is geen en, ruimte meer om te bekijken. Nou, ja, er is wel ruimte om nog iets te bouwen. Maar uh, het is dus zo gewoon: de, de, de logistiek, er zijn ontsluitingen, en de toegangen tot de diverse complexen. Die zijn wat, wat complex. Die zijn niet, niet dat je, je zegt raakt zo bouwen. De weg, je raakt Hetzelfde de weg probleem kwijt, daar. zou in Heer de kunnen voldoen met die vernieuwbouw. He, als je dus zegt we gaan vernieuwbouwen, dan heb, doe je altijd concessies. Als je nieuw gaat bouwen, dan staat alles op de tekentafel strak in de pen. Ja, en nu heeft het ook zo gepland allemaal dat je ook andere dingen daar kan doen, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, wij zeggen ten eerste even, nog bij de meneer de Mos teruggekomen. de toegang naar de Uithof. Als je naar de Uithof moet... je rijdt sneller vanuit het centrum van Den Haag naar zoetermis, een nieuwe plek waar het centrum zou moeten komen, dan naar de Uithof. Dat is één. Twee. Ik heb verder niets op de Uithof tegen. Zeer zeker, het is prachtig dat hij er is. Wij moeten alleen zorgen dat er een 400 meter baan in de Westen blijft. Ja, nou, ik zou zeggen, kom dan die, een keer een kop koffie drinken. Ja, ja, en nu is het over de bereikbaarheid. Ik heb hier de uithofdirecteur naast me zitten. Nou, die kan er uh, beslist wat uh, meer zin naar zou je over zeggen. De uithof is hartstikke bereikbaar, namelijk voor 1 miljoen uh, bezoekers uh, per jaar. Ja, die komen dus, ook, uh, kom ook in Soetermeer. Nou, bij wat zegt u? Zin, u heeft dus. nog niks. De getallen die, die moet je, die kun je meenemen. Maar ik denk dat je logisch moet vanuit gaan. De Haaglanden wordt nu dan een metropool. Rotterdam heeft zich daar toegevoegd. Rotterdam heeft begin van dit jaar afgezien van de nieuwbouw... van een 400 meter baan. Die was uh, 5 voor 12 was dat gereed. Mm -hmm. um, die kunnen zich ook vinden in een, uh, in een andere en op een andere locatie... dat daar zich een 400 meter baan voltrekt. Zoetermeer is daar denk ik de beste plek voor. Omdat het uh, logistiek aan de snelwegen ligt het gunstig. Het ligt ook gunstig tussen meer vliegvelden in... dan alleen airport Den Haag-Rotterdam. Ja. Dus ik okay. denk, uh, de hotels, die willen we graag gebruik maken van meer en Den Haag, met grote manifestaties. Ik denk dat we elkaar heel goed kunnen vinden... en ja. laten uit of de exploitatie doen. Frans ook, bent u nou? is het dan helder waar het om gaat? Ja, alleen, uh, ik hoor Tialf nu niet meer eigenlijk. Nee, het is een beetje stil, hè? Het is maar het beste. Stil. <laughs> ja, Meneer is je met te stil. Tialf hoeft er ook niet meer zo te bewijzen... als deze andere twee uh, initiatieven. Want, want hier, hier hebben we het al een en ander opgebouwd... in, in de loop der jaren... Uh, we hebben hier een fantastisch organisatiecomité... en Centrum voor Topsport en Onderwijs. Uh, we hebben al jarenlang de topevenementen. Dus, dus wat dat betreft is TIAF uh, een bewezen concept... Uh, wat alleen nog maar door... Uh, en, en ik hoor het verhaal van nieuwbouw... Uh, Hoor ik, maar, wij, maar de, de, de veranderingen zullen zo ingrijpend zijn... dat we hier gewoon praten over een nieuw t wat wat gerealiseerd uh, ja. gaat worden. Maar gevoelsmatig uh, moet kan, je voor schaatsen ook in Friesland wat, zijn, toch? Nee, datgene nee. wat er is en Zij wat er sterk is. is, kan alleen nog maar beter worden hier. Ja. Ja. Ik zei net, ik zei, gevoelsmatig moet je voor schaatsen toch in Friesland zijn, meneer De Mos? Nou, ho ho, wij hebben in de jaren 80 in Den Haag natuurlijk... Uh, de internationale schaatswedstrijden georganiseerd met 20.000 man op de tribune. en daarin is lang denk ik, t onze Bart Veldkamp, onze Haagse helden. Die bel bedoelt u? En we willen heel erg graag, uh, en de, de, de heer van TIAF spreekt uh, natuurlijk over uh, investeringen. Ja, dat is blijvend uh, gemeenschapsgeld. Want zoals u alle weet is uh, TIAF uh, ja, in principe alleen uh, schaatsen. Dan moet blijvend gemeenschapsgeld naartoe. Ja. Bij ons is het met een eenmalige injectie. En dan kan het uh, zelf rendabel zijn. En dat is ten tijde van crisis Tiof natuurlijk ook niet verkeerd. Uh, TIAF is als tien jaar zelfstandig en rendabel. Nou, volgens mij nou ja, heeft die half op dit moment ik, uh, op apengapen en is alleen een fietsstalling Ik denk, fietsstalling, uh, ik denk dat het niet over een zelfstandig en, en, en gewoon exportabel. En dat gaat helemaal prima hier. Die dus ja, heeft ook de, de laatste jaren, lage jaren lage. enkele miljoenen zelf geïnvesteerd uh, om dingen aan te passen. En dat hebben ze al met eigen geld gedaan. Ja, en daar Fr is geen geld aan te pas gekomen. Frans Frans meneer, meneer Wagenaar, als ze in 10,5 op zouden schieten, bent u dan een blij mens? Um, ik uh, kijk, competitie op wat voor niveau is nooit weg. En ik denk ook dat uh, de uh, Verenfeest zijn eigen uh, plan moet trekken. Ik denk maar dat dat niet in het westen ons van de, ons eigen plan af moet brengen. kan het allebei, zegt u. Um, Eén goede en stadion in Friesland en eentje in uh, Nauw. Ja, ja, maar dan toch, zal toch het concept wat wij hier in het westen gaan ontwikkelen... zal dus die af de troef af moeten steken. Tegen die af de troef af maar moeten steken. Maar waarom kan het niet allebei? Nou, daar is, is denk ik. Uh, is het uh, qua investeringen op zich niet, niet verstandig. Ik denk dat we in Nederland moeten zorgen dat de schaatspoort breed kan worden beoefend. We kunnen overal een hele mooie 400-meterbanen neerleggen. zonder de grondexploitatie meegenomen voor zo'n 15 miljoen. He, we hebben Enschede eens een van de laatste realisaties. Ik denk dat dat heel goed is. Mm. We moeten nu zorgen dat in, de, in het gebied, het epicentrum van Nederland. He, vroeger spraken we over de. Tial uh, was het schaatscentrum, het mekka van de schaatspoort. Ja. We moeten nu dus spreken over het epicentrum in Nederland. En dat is toch hier in het Westen. Waar of 7 miljoen mensen wonen. Ja. En waar we dus uh, de schaatsvereniging een grote getal aanwezig zijn. Oké, okay, nee, het is helder, u, u mag weer doorgaan, maar dat wordt weer he ik herken het verhaal van net. Wanneer uh, is er apathioze van deze strijd? Wanneer wordt het duidelijk wie er gaat winnen? Ik denk wanneer de gemeenten en met name Soetermeer, en die, daar is de warming up uh, reeds uh, sterke beweging, dat die dus een locatie hier aanwijst, dan kunnen we vrij snel. En dan zou je dus eigenlijk, als alle, alle handen op één krijgt en je krijgt ook Den Haag mee, omdat ze zich volledig kunnen vinden in het nieuwe project buiten de Net buiten ja, het centrum dat, de van de mos Haag. Mos nog niet, hoor. De dan is ja, het in de 2015 gerealiseerd. Ja. 2015. Ja. Den Haag heeft natuurlijk een, een inwoner-aantal van een half miljoen. We zijn een veel grotere stad dan, dan Zoetermeer. -Zoet Bedoel, is twee keer rijden en, en een kerk en je weer Zoetermeer uit. Maar op oh, bezoek vanuit Zoetermeer naar Den Haag... Ja, hebben we ook helemaal geen probleem voor U staat de koffie klaar, de heer Wagenaar. En dan gaan we op de locatie van ja, ja, de, de Uithof heel wat moois maken... met die 45 miljoen die hier in Den Haag op de planken ligt. We gaan de zoveel diensten inrichten om bezoekers naar Den Haag. Te ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Wij citeren nog even Twitter. Schaatsen hoort bij, bij uh, Friesland, zoals grote woorden horen bij Den Haag. Twittert iemand. <lacht> Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Hou je van Schaatsen? Nee, helemaal niet. Oké, okay, nou, <lacht> graag, luisteren graag naar je gedicht. Ja, want ik houd meer van chocola. Verlanglijstje oh, ja. voor Sinterklaas. Soms scheelt mijn hele wezen om chocola. Schrap soms en vervang dat woord... 24-7. Hoe schilt mijn hele wezen om chocola? Het schilt als een recordsprong van 39 km hoogte, een top-of-the-world gevoel vanuit de stratosfeer, spinnend dwars door de geluidsbarrière zonder wrijvingsweerstand. Een zinkend cruise is er niets bij en het zal wel nooit veranderen. Het schilt als een serieuze dreiging voor een atoomoorlog, de spanning nooit uit de lucht. Chocola is voor mij de Nobelprijs onder de voedingswaren. Dus, lieve Sinterklaas, een degelijk dieetboek... Kan ik wel waarderen. Ja. Ja, nou, dat heeft Frans de Kok ook geschreven, Daniel. Dus uh, dat valt misschien wat te regelen. Dank je wel. Ja, Jouw gedicht mooi, uh, is uh, terug te lezen op de website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook op reageren op, dat, uh, op diezelfde website. Hartelijk dank aan Frans Kok, aan Richard de Mos en meneer de Lacroix. En aan Jan Wagenaar en Eelko Derks voor uw komst naar ons programma. Leuk dat u er was. Zometeen gaat Radio 1 verder met Villa VPRO. Gejochums, wat ga je doen? Ja, jullie hebben het over de Belgische gehad. Ja. Daar gaan wij het ook nog eens even over hebben. Want wij gaan praten met het uh, pratende. De snelvuurkanon Daniel Termont. Hij is uh, lijsttrekker van de socialistische SPA en burgemeester van Gent. En uh, hij haalde met zijn partij de absolute meerderheid die hij overigens al had. En, en, hij praat zijn sneller, en hij praat sneller dan onze gast, Rick Dorps? Dat kan juist niet, snel. hoor. Twee keer zo uh, snel. Ik heb hem pak op de televisie gezien, daar heb ik hem ook vandaag gehaald. De zevende dag. een ja? op programma op de VRT. En hij praat als een oerlikon snelvuurkanon. Okay. Maar hij heeft de absolute meerderheid, maar hij zit in een hele rare positie. Want in alle omringende gemeenten uh, rukt de NVa va op, hè, de nationalistische partij van de Wever. Vindt u dat eng? Bedreigend? We willen ook van hem weten wat die verkiezingen voor uh, het land betekenen. Jullie hebben het gehad over mogelijke uiteenvallen van het ja. land. Hoe ziet hij dat? Ik geloof dat hij daar iets relativerend tegenaan kijkt, uh, ja, uh, komt er een confederatie? En hoe erg is dat eigenlijk? En wat weet? is het eigenlijk? Want dat weet niemand, zei Rector straks. Dat zei ons. die toren, die zei dat hij <laughs> ja. dat niet wist. En wat hij ermee bedoelde volgens mij was, dat je, hoe ver ga je met een confederatie? Hoeveel autonomie geef je een deel, een deel van een land? Uh, daar gaan we het over hebben. Maar eerst het nieuws natuurlijk met Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal.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 In de buurt van het huis stond ook een auto in brand. De brandweer dacht aanvankelijk dat alleen die auto geblust moest worden... maar ontdekte daarna dat het huis in brand stond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Twee kilometer tussen knopend Leenderheide en Leende na een ongeluk. Op de A10 bij Amsterdam Ringwest richting Zaanstad... staat voor de Koenten al drie kilometer file... En op de Ring Zuid van de A10, Ring Zuid richting Amersfoort... staat ook een file tussen de Rai en Duivenrecht, 2 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De gemeenteraadsverkiezingen in België zijn overdonderend gewonnen... door de Vlaams-nationalistische partij van Bart de Wever. Eén grote stad houdt dapper stand. Dat is Gent en de populaire socialistische burgemeester... Daniel Termont is onze gast. In ons panel Schuld en Boete buigen een rechter, een advocaat... en een misdaadverslaggever zich over actuele juridische zaken. En Metropolis Radio onderzoekt deze week... hoe men elders in de wereld afscheid neemt... van de doden. U kunt natuurlijk reageren via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Hans Dorsten. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Hans. Hallo. Lang niet, we zeggen je en jij, want we hebben met elkaar gewerkt zelfs in het vandaagse ja. programma Het Gebouw. Ja, ik wist helemaal niet dat je ook verogelde. Uh, ja, maar niet op het niveau van jou, Hans. Ah, hallo. Helemaal niet. Man, man, ik ben de stomste vogelaar die er is. <laughs> maar ik praat er veel over. We gaan, even, we gaan het even hebben over jouw nieuwste passie. Iets wat ik helemaal niet is, wat mij totaal ontgaan was. Maar dat je in nieuwe vogelboeken uh, he, uh, de verkleinnamen van vogels niet meer aantreft. Dat mag niet meer van biologen. Winterkoninkje, bladkoninkje, dat mag allemaal niet meer. Hoor. Nee, moet roodborst worden, blad, bladkoning, winterkoning. Um. Maar geldt dat ook voor het goudhaantje en dat vuurgoudhaantje? Want dat is het allerkleinste vogeltje in Europa wat er is. In de, zelfs in de ANWB-gids staat nu gewoon goudhaan. En dan zie ik meteen zo'n enorme haan op een erf lopen. Dus volkomen onzin. Hans, waar komt dit decreet vandaan? Het was Jeremij inderdaad ontgaan. Jij kijkt blijkbaar in alle nieuwe gidsen die uitkomen. Sinds wanneer speelt dit? Ik, ik heb geen idee. Uh, een paar jaar al hoor. Het zou wel eens heel veel langer kunnen zijn. Er stond vanochtend, jij hebt in NRC een groot stuk geschreven... waarin jij je verdriet uit over het verdwijnen van die, van die verkleinvorm. Ja, ja. Uh, er uh, is een man die heeft vandaag gereageerd op een site... Um, van, uh, dat is volgens mij een elektronische site voor die en die zegt, het is al vrij oud, meneer Dorrestein. Oh. Ja, Jacob van Lennep, in 1852, schrijft al... Hoor Gins, hoe in het ontbladerd bos de roodborst zit en fluit. Ja, maar dat moest hij doen in verband met het, uh, het met uh, de accenten, met het metrum in, ja, in, in het gedicht. Of in, het, in de in de uitroep. Maar ik denk niet dat hij bewust uh, gekozen heeft voor het weglaten van het uh, van het, tje, van het verklein, uh, verkleinwoord van te maken. Heb jij, de, heb jij enig idee waar dit vandaan komt? Nee, Hans? want ik probeer dat bij. Maar niemand weet het of, of liever. men zegt het liever niet. Dus in de vogelkringen schaam mensen zich er ook voor. Ze weten gewoon dat dit een miskleun is. Maar het idiote is dat het gewoon doorgaat. Bijvoorbeeld... Met, of ben ik nog aan de beurt? Of? Ja, je bent enorm ja, ja, ja, ja, ja. aan de beurt. Maar, oh, en waarom is opeens Ger weg? Ger is nog steeds. Oh, oh, die zit op de achtergrond. Nee hoor, ik zit gewoon oh. voor een mic microfoon. Oh, die is even groot als die van tijd. De klossing was je weg. <laughs> Wat, ik vind het, het allermooiste is het voorbeeld wauw Dat ja. was vroeger wauw ja. En iedereen zie, ziet meteen als hij zijn ogen sluit bij wauw een buitengewoon klein Ja. van ongeveer 33 centimeter, terwijl de echte rijger, dus die is bijna een meter hoog, 30 centimeter, buitengewoon leuk klein beetje. En die zie je uh, vaak klimmend in, in rietstengels. En die kijkt dan om zich heen. En dat, dat klimmen, daarmee uh, heet het natuurlijk een aapje. Ja. En dat wou, dat weet ik niet. Maar uh, woudaap, wat ze er nu van gemaakt hebben, <lacht> dat is toch wat onzin? Een ja. woudaap, daar zie je dus echt een soort gorilla voor je. Ja. Weet je, weet je, de echte verklaring is waarschijnlijk heel oninteressant, laten we er zelf een verzinnen. De mijne is, men heeft het afgeschaft omdat ze bang zijn volwassen mannen als ze verkleinwoordjes gebruiken dat ze als nicht gezien worden. Dus Zo'n zo soort verklaring had ik ook. Het, het is de, de doodsangst van academici voor sentimentaliteit. Voor academische ja. biologen bijvoorbeeld. Die, die vinden dat... Kijk, je mag wel zeggen hoeveel eieren die legt... maar je mag niet uh, met tranen in je ogen zeggen... Jezus, wat is dat toch een hartstikke lollig diertje. Nee. Maar het zou voor, voor mensen, voor, voor taalkundigen toch ook pijn moeten doen... als je een woord bedenkt voor iets dat eigenlijk de lading helemaal niet dekt. Een woord moet ook een goed beeld bij je oproepen. Ja. En dat doet het niet meer als die nee. kleinwoorden wegvallen. Ja, yep. ik ik snap echt niet wat ze bewogen heeft. Maar iedereen doet ze het zwijgen. Er, dus het is ook in de doofpot pot gestopt. Ja. Zeg, Hans, nu ben jij een bekende <lacht> Nederlander. Jij kunt je bekendheid aanwenden om hier iets tegen te gaan doen. Daar je... ben ik toch mee bezig, man. Oh, ja, daar ben je nu mee bezig, ja. ja. ja. Maar zoek, zoek je niet hoger op, hoger dan wij. Ja, maar nee. Maar weet, weet je wat nou het merkwaardig is? Juist in die, in die vogelwereld verwacht je het helemaal niet. Want daar is geen hiërarchie. Als, als ik met een club met een hele goede vogelwereld en eh, rondloop, dan lachen ze me helemaal niet uit, dan zeggen ze gewoon tegen me aangerhans. Ik heb het ook altijd heel moeilijk gevonden. Ja, ja, maar het zijn wel mensen die eindeloos ruzie maken. Je kent de ruzie over de naamgeving. Bijvoorbeeld, je hebt de hegemus ja. en je hebt een merel. Een hegemus heb ik wel eens gezegd, mag geen hegemus heten, want die heeft niet de snavel van een mus, maar die heeft de snavel van een mees. Het is namelijk een insecteneter. Je en wel. toen vertelde die bioloog dat ze daar al 40 jaar ruzie over maken. Ja, ik ben, ik, ik ben, ik ben in dit op opzicht weer ...tegen jou, want waarom... ...moeten de mensen, eh, waarom moet het... ...verwijzen naar een, een oorsprong... Laten we zeggen, natuurlijk is een hegemus niet echt een mus. Juist. Maar ik vind de naam, het naam, dat woord mus is gewoon ja. een, on, een betekenisloos woorddeel geworden. Hegemees vind ik wel mooi, klinkt ook. ja, maar dan kunnen we aan de gang blijven, want dan ja. geven we die jongens gelijk. Ik vind dat je dit al on onmiddellijk terug moet trekken. Want okay. dan begin je ook al weer woorden te prutsen. Ik okay. zou boos ophangen als ik jou was. <lacht> <lacht> Hans, ik zal het nooit meer zeggen. Ja, heel goed. Dag Hans. Dag. Hai, hai. <lacht> Doei. Tijd voor één minuut deze week over...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 Hey, ik ben Shiva en uh, ja, ik wil vrienden met je zijn. Hey, uh, geestje of geest, wil je met mij springen of zo? Toen schrik ik.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 Wel of geen toespraken, muziek, koffie of wijn. Allemaal belangrijke keuzes bij een uitvaart. Metropolis Radio kijkt deze week over de grens naar tradities en rituelen rondom het laatste afscheid. In Indonesië hangt de grootte van je begrafenis af van je sociale status. Voor een belangrijk persoon pakken de nabestaanden enorm uit. Wilma van der Maten was de gast bij zo'n uitvaart. Ja. Het lijkt wel een Amerikaanse rodeo waar we naar nou zitten te kijken. Cowboys die jacht maken op stieren. Maar dit is toch wel degelijk een begrafenis. En nou is het slachten van de koe eigenlijk het belangrijkste moment... Hè, tijdens de hele begrafenis. Waarom eigenlijk? You do that because uh, when you live... Uh, everybody give you and you give back to campo. Ja, het symbool erachter is dat tijdens je leven gaf het dorpje van alles... En nu tijdens je begrafenis geef je dus wat terug. Het dorp bestaat vooral uit veel arme mensen, dus die eten het vlees van die geslachte dieren. En de ziel van de koe, die begeleidt degene die is overleden op weg naar de hemel. Nu vertelde u net dat het slachten van de koe ook is gerelateerd aan je sociale positie. Leg dat eens uit. If here in the lower class we can cut the chicken. Alleen rijke mensen mogen koeien slachten. De armen moeten dat maar doen met een kip of met een varken. Dat is om je sociale positie aan te geven. Een hiërarchie is in dit soort samenlevingen nog steeds heel erg belangrijk. Ik zie nu wel honderden mensen samenstromen. Vrouwen in van die prachtige batik gewaden. Er zijn tribunes. Zo'n begrafenis is toch wel een enorme happening. En het lijkt me ook een dure grap. I heard somebody, their funeral, 600 million rupees, for their uh, parents. Nou, ze vertelt dat de laatste begrafenis vorige maand, de familie maar liefst, een half miljoen dollar kostte. Gasten moesten allemaal worden ondergebracht. Maar wat zo'n begrafenis nu echt zo duur maakt, zijn al die koeien die moeten worden gekocht. Het waren er maar liefst, wat zei u net? They gave information around two to three hundred. Ja, 300. We kijken naar zo'n slachting. Het gaat er wel erg gruwelijk aan toe. Dierenorganisaties in Indonesië komen zo langzaam want ook in het verzet, want de dieren lijden wel onnodig veel pijn. Langzaam wordt hier de keel van een koe doorgesneden, het beest staat weer op. Met een bloedende keel Ik kan er bijna niet meer naar kijken. En ja, opnieuw een jaar door zijn keel. Waarom moet dat nou? Ik denk dat dit altijd zo is. Het is niet uh, like um... to te doen. Ja, het is de magie. De koe mag niet door een kogel gedood worden of door een dolk in zijn hart. Het bloed moet worden opgevangen. Het wordt zelfs gedronken door de dorpsoudsten. Dat maakt ze sterk. Vrouwen koken met het bloed in de keuken. Ze noemt het zelfs ook wel ridicul. Dat er soms 300 koeien voor één begrafenis geslacht moeten worden. We kijken nog even verder. Kinderen dansen en lachen om de stervende koeien. U zei het net al, dat hele slachtingsritueel tijdens de begrafenis is eigenlijk gewoon uit de hand gelopen. Waarom eigenlijk? Mm, Ik denk de migratie. ...about the toraja people, in the lower or the middle status. Ja, dat komt, zegt ze, door de nieuwe rijken van Tana Toraja, ...die zich proberen te ontworstelen aan hun arme afkomst. Ze denken door bijvoorbeeld hun ouders een enorme begrafenis te geven... ...met enorm veel koeien, dat ze dus rijk zijn. En dus ook behoren tot de hogere klassen. Maar ze zegt, zo werkt dat toch niet in Tana Toraja. Ook hier geldt de regel. Als je voor een dubbeltje bent geboren, word je nooit een kwartje. U vertelde u net dat die hele begrafenis eigenlijk wel volgens het juiste rituelen moet verlopen. Als er maar iets fout gaat, dan kom je dus niet in de hemel. En dat geldt dan dus eigenlijk ook voor die nieuwe rijken die eigenlijk geen koeien mogen slachten, dat toch doen. Het betekent dat hun ouders, die dan zijn overleden, niet in de hemel komen. Now I see many people not about that. Het doel is dat we nog jarenlang moet worden nagepraat over die enorme, enorme begrafenis. En of de ziel van hun ouders nu wel in de hemel is gekomen, dat maakt ze niks uit. Dus wat je eigenlijk kunt stellen is dat onze begrafenis... compleet is verpest door de hangende materialisme. En morgen is Metropolis in China. Daar dreigt een enorm tekort aan graven. Chinezen zoeken daarom druk naar alternatieven.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 Anders had hij eigenlijk, eigenlijk anders. Anders, anders <laughs> meneer Termont, juist. En hij is de grote uh, overwinnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in zijn stad. Want haalde de absolute meerderheid. Nou, meneer Termont, we hoorden u net. Goedemiddag. Goedemiddag. U moet enorm opgelucht zijn, vooral ook omdat uw partij landelijk een tik gehad heeft. Ja, ik denk dat dat wat overdreven is, zoals u het formuleert. Er zijn plaatsen waar we het goed gedaan hebben, er zijn plaatsen waar we het minder goed gedaan hebben. Denk maar aan Brugge, de belangrijke stad Brugge, waar we het burgemeesterschap binnenhalen. Denk maar aan de stad Vilvoorde, in Leuven blijven we de burgemeester Wel, maar het verlies houden. Verlies enzovoort. Had, maar de mate van verlies in andere steden had men niet verwacht, de politieke analisten. Of zegt u, daar geef ik geen cent voor? Uh, nee, ik denk, ik denk dat we inderdaad moeten, uh, moeten rekening mee houden... dat men ervan uitging dat zittende burgemeesters, zoals ik zelf... altijd een bonus hadden. En dat die eigenlijk wel zouden blijven... en dat die een goede uitslag zouden halen. Mm. Maar u kent uh, de typische Vlaamse situatie... waarbij dat de nieuwe partij uh, NVa, Nieuwe Vlaamse Alliantie... Mm. Uh, eigenlijk opgekomen is in vele steden en gemeenten. En voornamelijk in kleinere gemeenten al doorgebroken is. Maar ja. in grote steden niet zo. Maar en ze hebben die NVa van Bart de Wever heeft... Uh, een, en dat wordt door velen gezien als een groot geluk en een pre um, de partij van Philip de Winter... min of meer opgeslokt. Natuurlijk toch ook wel ja. wat van uw, pij, uw partij afgetroggeld. Want u zegt wel bijvoorbeeld in Leuven... leveren wij nog steeds de burgemeester, dat is meneer Tobak. Maar daar heeft u toch een verlies van een procent of 7, 8. En het is allemaal misschien wel niet dramatisch... maar het, het, het moet niet lekker zitten, die trend... Ja, maar u, daar hebt u gelijk in natuurlijk. Hè. Ik heb liever uitslagen te vermelden... zoals deze hier in Gent... Uh, waar we inderdaad 13% meer halen. Maar uh, het is gemeente per gemeente. Maar het is een feit dat, is dat we in sommige gemeenten... vanuit SPA wat achteruit zijn gegaan. Neem het ook maar Ostende bijvoorbeeld aan de kust. Uh, ook in Leuven toch een aantal procenten hebben verloren. Maar we blijven de grootste partij. We blijven de burgemeester houden. Dat is misschien een flauwe troost. Maar uh, het is een feit dat die NVA van die verkiezingen nationale verkiezingen heeft gemaakt. hoewel dat het gemeente... Verkiezingen en provincieverkiezingen waren. Ja, daar wil ik zo even op doorgaan. Ik wil nog even op, over uw situatie uh, wat vragen. Ja. Uh, uw, uw stad heeft er dus, springt er dus heel erg positief uit, heeft het heel goed gedaan. Absolute meerderheid nogmaals. Ja. <coughs> Hoe verklaart u dat? Wel, uh, ik denk, voor eerst hebben we een kartellijst gemaakt met groen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We, ik heb een zeer duidelijke keuze gemaakt in onze stad... om een progressieve lijst voor te stellen aan de Gentenaars. En ik heb dus met genoegen vastgesteld dat 45,5% daarvoor gekozen is. Als ze dat omzetten in zetels hebben we trouwens een absolute meerderheid in zetels. Ik mm -hmm. um, denk dat dat een heel belangrijk signaal is. Bovendien ben ik ook een bijzonder populair burgemeester. Dat is gebleken uit het feit dat ik zelf meer dan 44.000 stemmen heb gehaald in ja. deze stad. En dat is de ware uh, reden natuurlijk, hè? wat lijstverbindingen ja. zijn in andere steden met de SPA ook geweest, natuurlijk. Komt gewoon ja, op, het heeft, hoe komt dat? hè? Ja, ik wil dat niet, uh, niet vals beschermen, zijn nee, mevrouw, maar ik heb... Ja, dank u wel, dat is vriendelijk van u. Maar, maar ja, ik ben, ik ben nogal een populaire burgemeester. Ik ben ook nogal een volksburgemeester. Ik ben heel veel onder de mensen. Ik luister heel veel naar de mensen. Ik stik daar heel veel tijd in. Ik werk ja. keihard. En dat is geapprecieerd, schaambaar, door de kiezer. Maar bent u niet, uh, dat is heel erg leuk, maar dat maakt ook kwetsbaar. Daar denkt u vast over na. Als u een keer opstapt, Tuurlijk. dan komt er een ander. En dan zakt het in elkaar misschien. Zeer zeker weten, meneer. Dat is wat ik uh, gisteravond tijdens het Groot Feest aan zoveel jonge partijgenoten gezegd heb. Van jongens en meisjes, maak u klaar. Hè? Over zes jaar stop ik ermee. Ik zal 65 jaar zijn. Ik stop ermee. Uh, het is niet goed dat één partij zo afhankelijk is van één kandidaat die zo populair is. Op het moment zelf is dit leuk, maar naar de toekomst toe heeft dit natuurlijk geen structurele toekomst voor de partij. En ik denk dat we daar inderdaad moeten aan werken. Maar ik ben ook ervan overtuigd dat die, dat, die, dat groot succes ook wel te maken heeft met ons vernieuwend programma. Hoor. We, hebben, uh, we hebben echt iets vernieuwends gedaan. We willen de auto's compleet uit de stad wegbannen. Uh, we willen echt een kind vriendelijke stad maken. We willen duidelijk veel meer groen en zo. Dit soort programma hebben wij voorgelegd en die wijkt een beetje af van wat de andere centrum en rechtse partijen voorstellen. Is het, was het ook zo dat andere partijen en misschien ook wel uw partij in andere steden zich door de wever een beetje hebben laten verleiden door er toch een iets meer nationaal tintje aan te geven of federaal tintje aan te geven? Nee, dat denk ik niet, mevrouw. Ik denk dat uh, zeker en vast ook mijn partijgenoten en ook anderen gepoogd hebben... om aan de kiezers te zeggen, dit zijn geen nationale verkiezingen... dit zijn verkiezingen voor gemeenten en voor steden. Wat ik wel vaststel is dat bijvoorbeeld Antwerpen... Hè, die toch uh, absoluut in de schijnwerpers heeft gestaan... de grootste stad van ons land. Wij zijn de tweede grootste stad tussen Maar dat Antwerpen, dat daar meneer De Wever wel gewonnen heeft met de verkiezingen... en dat daar mijn collega Patrick Janssens met de CD&V, dus met de Christen-Democraten, een eenheidslijst heeft gemaakt. Dus eigenlijk meer naar de centrumkiezer heeft Mm -hmm. Daar waar ik bijvoorbeeld veel meer naar de linkse kiezers heb gekozen. Ja. Maar u zegt het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Hè? Dat zijn het natuurlijk ook. Maar die hebben natuurlijk een landelijke uitstraling. En eh, Antwerpen is natuurlijk een bijzondere stad. Wij hoorden das, bij de collega's van de EO... uw, uw uh, collega-politicus Rick Torre van de CDMNV, En hij is jurist, ja. politicoloog ook. En hij zei... alle nieuwe ontwikkelingen beginnen altijd in Antwerpen. Dat was met het nationalisme zo. Dat was met het socialisme zo in de vorige eeuw. Dat was met groen was dat zo. En dat is nu ook met de NVA zo. Denkt u niet dat dit een trend is... Die al in 2010 ingezet is en doorgaat. De groei van het natuurlijk... NVA dus. Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol om u daar het antwoord te kunnen opgeven. Ik hoop in ieder geval dat u daarin verkeerd bent. In ieder geval is meneer Torf dan toch wel verkeerd... want de bakermat van het socialisme ligt hier in Gent waar ik burgemeester ben... en niet in Antwerpen, daar is hij in ieder geval verkeerd. De, maar het is duidelijk, uh, als het in Antwerpen regent... dan druppelt het een paar jaar later in andere steden en gemeenten. Dat is wel waar, omdat Antwerpen echt de grootste stad is van het land... zoals ik reeds gezegd heb, en zij nogal dikwijls trendsetter zijn... voor dingen die gebeuren later. Maar uh, ik hoop dat dat in ieder geval... Niets zal gebeuren, we hebben dat ook gezien trouwens met Vlaams Belang. De uiterst rechtse partij van Philippe de Winter uh, heeft, in heeft in Antwerpen zeer sterk gestaan. Wij hebben dat kunnen tegenhouden in Gent en nu zijn die eigenlijk verpulverd. Die hebben hand op twee, drie gemeenteraadsleden, voor de rest zijn met die bijna aan weg. Met dank meneer De Wever. Uh, ja, hij heeft in ieder geval uh, ook hier in Gent, denk ik, dat zijn partij... Uh, die kiezers uh, weggesnoept heeft inderdaad en uh, naar die partij getrokken heeft. Wat mij trouwens, wat mij trouwens uh, echt bang maakt als ik de stijl zie van meneer De Wever... Ja. als ik uh, de inhoudtoren van zijn taal en, en, en ook de woordenschat uh, een keer analyseer... dan stel ik toch wel vast dat dat heel veel trekjes heeft van uiterst rechts. Ja. Uh, uh, uh, uh, zegt u iets over zijn stijl? Want u begon met ik ben bang voor zijn stijl. Wat, wat bedoelt u? Ja. Ja, ik krijg koude rillingen als ik meneer De Wever zijn uh, overwinningstoespraak in Antwerpen heb gezien gisteravond op televisie. Als ik uh, zie met uh, welke woorden, schat welke stijl, welke manier van handelen... dan doet mij dat inderdaad uh, terugdenken aan de leiders van Vlaams Belang, uh, de harde taal, het doet roepen... Doet u ook op de opmerking het, gisteren die, die zei van ik ben dan wel burgemeester van alle Antwerpenaren, maar nu is Antwerpen van ons... Onder andere, onder andere, onder andere. Eh, ik wil ook bijvoorbeeld, dit is een van de voorbeelden. Ik wil andere voorbeelden geven waarbij dat zijn partijgenoten lijsttrekker hier in Gent, meneer Brakke, Onder andere zegt van ja, vreemdelingen, migranten mogen nog wel binnenkomen. Op voorwaarde dat ze een examen afleggen en dat ze meerwaarde kunnen bieden aan deze maatschappij. Want met al die arme migranten kunnen wij er niks niet meer doen. Die moeten hier niet meer binnen enzovoort enzovoort. Dat is een taal die ik eigenlijk tot voor een paar maanden heel duidelijk hoorde bij Vlaams Belang. Bij Uiterstrecht. Ja. ja Nu is het. Nu is het zo dat uh, de, bij de Wever, uh, het is geen geheim, is. u zegt dit zijn gemeenteraadsverkiezingen... maar voor de Wever van het NVA is dit een stap naar 2014. Dan zijn er federale en Vlaamse parlementsverkiezingen. Hij wil dan premier worden en hij wil dan overgaan tot een nieuwe staatsstructuur. We weten dat langzamerhand allemaal, een zogenaamde confederatie. Dat de, deel, dat de delen van België meer autonomie krijgen. Heeft u enig idee hoe ver hij daarin wil gaan? Want daar komen wij hier in Nederland niet achter. Ja, omdat ze daar ook zelf niet duidelijk in zijn. Dus uh, ik denk dat we in Vlaanderen daar ook niet achter achterkomen. Uh, confederale staatshervorming. Hij spreekt van een Vlaamse revolutie. Hij wil in ieder geval heel duidelijk afstand nemen van het uh, Waalse gedeelte van ons land. Uh, hij gebruikt ook dezelfde woordenschat op dat vlak, zoals het Vlaams Belang. Maar het Vlaams Belang gaat nog een stuk verder. Dus zij zeggen, wij willen een absolute splitsing van het land. Wij willen een onafhankelijk Vlaanderen, los van uh, Wallonië. Uh, de wever is daarin niet altijd zo duidelijk hij spreekt van een confederaal staat, van een Vlaamse revolte die hij wilt leiden. En maar wat bedoelt meer. hij er dan precies mee? Bedoelt hij daar ja. iets mee zoals wij hier in Nederland Curaçao als een autonoom land binnen het Koninkrijk hebben? Zoiets. Mevrouw, dat zou vragen zijn die u aan hem even ja. moet stellen. Ja, misschien moet hij dat hem u hem in de misschien geven vragen. Ja. Maar waar ja, bent inderdaad. u bang voor dat hij zou kunnen bedoelen? Wel, waar ik u nogal schrik voor heb, is dat uh, inderdaad men naar een maatschappij komt, naar een samenleving komt, waarbij dat er alleen nog een kans is van overleven voor de rijksten, voor de sterken in deze maatschappij, en dat de zwaken helemaal niet meer aan bod komen. Men gaat dus regelrecht in tegen elke vorm van solidariteit die dit land hm. al kent, sinds 1830, en elke vorm van collegialiteit, dat verliest men. Hier gaat het, wij, wij, wij, het is onze stad, het is ons Vlaanderen, enzovoort, enzovoort. En dit is een taal die ik ook in de jaren 30 heb gehoord, waar ik me toch een beetje bang van ben. Gaat u, bent u bang dat deze overwinning van de wever... toch invloed gaat hebben bijvoorbeeld op de begrotingsonderhandelingen... van de federale regering? Er wordt door sommige commentatoren in uw land gezegd... dat de partijen toch misschien een beetje terughoudend zullen zijn... als het bijvoorbeeld gaat over belastingvoorstellen voor de Vlamingen. Dat ze zich toch een beetje hierdoor laten beïnvloeden al? ongetwijfeld zullen zich laten beïnvloeden. Ik denk dat het bijzonder flauw zou zijn. Dat ik zou zeggen van, ja, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Ze zullen daardoor beïnvloed zijn. Maar wat ik even krachtig kan zeggen, is dat volgens mij die federale regering van ons geen andere keuze heeft dan verder, oftewel wat besparen, oftewel wat belastingen opleggen. Men moet ook de normen halen die door Europa opgelegd worden. Tot nu toe heeft die regering, die Rupo, dat perfect gedaan, denk ik. Maar zij zullen het niet anders kunnen om dat op dezelfde manier verder te doen. En ik denk dat het, onder andere ook, we hebben deze morgen bij ons in ons partijbureau van SPA daarover gesproken... dat het aan ons zal zijn om een duidelijke andere boodschap te brengen... dan degene die meneer De Wever brengt. Ja, Maar, maar denkt u niet, want het, bij De Wever ligt het accent... niet op belasting verhogen, maar op besparen. Waar bent u bang ja. dat er op bespaard gaat worden? Goh, dat, zal, dat is een vraagteken die de leden van de regering zullen moeten uh, beantwoorden natuurlijk. Uh, als het aan meneer De Wever ligt. Meneer De Wever heeft een duidelijk liberaal getint programma. En, en, en ook een rechtsliberaal getint programma. Waarbij dat inderdaad uh, voornamelijk voordelen zullen gegeven worden aan diegenen die het al uh, prettig hebben. En die het al ruim hebben. En waarbij dat men vooral zal besparen op de werklozen, op de armen. En die nog meer in de armoede zal steken. Ik ja. weet dat zij grote voorstanders zijn voor uh, het niet meer uitkeren van vergoedingen via wat we hier bij ons in Bel dat zou je in Vlaanderen noemen, het OCMW, het Bascentrum het voor Maatschappelijk Welzijn. Dat zijn uitkeringen die dus gegeven worden aan mensen die geen job hebben, die geen, uh, wer geen andere geen werkloosheidsvergoeding enzovoort hebben, ja. om toch een inkomen te hebben. Sociale denkt u, u dat, ja, sociale zekerheid, ja. Denk Als Denkt u men dat daar... uh, meneer De Wever in Antwerpen, uh, waar hij uh, de burgemeester zal worden na, na decennia lang socialisten daar aan de macht, ja. denkt u dat hij het ja. allemaal waar kan maken? En gaat, hij, gaat het hem lukken zonder uw partij? Mevrouw, meneer De Wever zal in ieder geval het voordeel hebben... dat hij ontzettend veel lintjes zal mogen gaan uh, knippen. Uh, Patrick Janssens, die uh, helaas niet herverkozen heeft... heeft uh, schitterend werk gedaan. Dat herkent vriend en vijand in Antwerpen. Uh, en nu zal meneer De Wever heel veel lintjes mogen gaan knopen. Maar meneer De Wever heeft gezegd dat hij en partijvoorzitter wil blijven... en parlementslid wil blijven... en de Vlaamse revolutie wil leiden... en burgemeester van Antwerpen zo. wil zijn. Ik moet u zeggen, mevrouw, ik ben burgemeester van een stad... die maar de helft zo groot is. En ik heb mijn zeven dagen en mijn 24 uur per dag nodig om deze stad te leiden. Ik weet niet of dat hij het zal doen, maar we zien het wel. Goed. Daniel Termont, burgemeester van Gent. En hij is in elk geval de winnaar gebleken met zijn socialistische partij daar in Gent. Hartelijk Dank bedankt. Dank u. Dank u wel. Daag. En Villa WPRO, zometeen na het nieuws. Ster, weer een verkeer bij u terug met cultuur en met ons panel Schuld en Boete.